11 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Zometeen na het journaal de clash van twee culturen. Maar toch ook de overeenkomsten die te zien zijn in de telefilm Gelukzoekers. Een Syrisch meisje, gespeeld door Juman Fatal... wordt verliefd op de Groningse jongen Harko. En Juman vertelt zometeen hoe autobiografisch deze rol is. En of het zo is. Na het NOS Journaal met Mark Hokke. Hugo Kleinstra, de buitenechtelijke zoon van prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme, mag de titel prins en de naam de Bourbon de Parme voeren, heeft de Raad van State beslist. In 2016 kwam de rechtbank in Den Haag al tot hetzelfde oordeel. Hugo Kleinstra werd in 1987 geboren uit een relatie tussen prins Carlos en Brigitte Kleinstra. Carlos verzette zich tegen de wens van zijn zoon om de achternaam over te nemen en de titel te gebruiken. De Stichting Vliegramp MH17 vindt het bezoek van PVV-leider Wilders... aan het Russische parlement ongepast. Bestuurslid Ploeg zegt dat Wilders voorbijgaat aan het feit... dat Rusland betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17. Wilders sprak gisteren in de Duma... onder andere met de vice-minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat hij uiteraard volledige medewerking verwacht van de Russen... bij de nasleep van de MH17-ramp. Stichting Vliegramp MH17 wil niet dat Wilders zich bemoeit... met het diplomatieke verkeer... Een soloactie is ongepast, zegt ploeg van die stichting. Excuses aan de nabestaanden zijn volgens hem op zijn plaats. Noord-Korea heeft goederen naar Syrië gestuurd... die gebruikt kunnen worden bij het maken van chemische wapens. Dat zeggen experts van de Verenigde Naties in een uitgelekt rapport. Het is al langer bekend dat het Noord-Koreaanse regime... geld verdient aan de verkoop van wapens. Het land gaat gebukt onder verschillende internationale sancties... maar die worden ontweken, zegt correspondent Marieke de Vries. Zo kunnen Syrië en Noord-Korea elkaar versterken. Syrië kan zijn chemische wapenprogramma aanhouden... terwijl ze Noord-Korea er geld voor geven... Eh, dat Noord-Korea dan weer in hun kernprogramma... en raketprogramma kan stoppen. De onderzoekers zeggen dat er minstens 40 leveringen zijn geweest. Onder die goederen zouden bijvoorbeeld ballistische raketten zijn... maar ook materialen voor de bouw van een fabriek... waar chemische wapens kunnen worden geproduceerd. De Consumentenbond zegt dat opgelapte iPhones... lang niet altijd een goed alternatief zijn voor een gloednieuw toestel. De zogeheten refurbished toestellen... zijn in sommige gevallen niet goedkoper dan nieuwe toestellen... en ze werken vaak minder goed. Blijkt uit een steekproef onder 18 opgelapte iPhone 6s toestellen... De Afghaanse president wil de Taliban erkennen als wettige politieke groepering. Daarmee wil president Ghani een einde maken aan de oorlog in Afghanistan. In ruil wil hij dat de Taliban de regering erkennen... en zich houden aan de regels van de rechtsstaat. De veenbrand in de Durnisse Peel in Noord-Brabant... kan nog weken woeden, zegt de brandweer. Lukt de brandweer niet om het vuur te blussen... omdat het moerasgebied moeilijk toegankelijk is. Het moederbedrijf achter Albert Heijn en Bol.com, Ahol Delhaize, heeft het afgelopen jaar meer winst gemaakt. De winst kwam uit op 1,8 miljard euro. Dat is een miljard meer dan in 2016. Komt onder meer door recordverkopen online. Albert Heijn kondigt ook een nieuwe ontwikkeling aan. Dit jaar wordt ingezet op kassaloze winkels. Het systeem wordt later dit jaar... in verschillende Albert Heijn-to-go-winkels ingevoerd... zegt economieredacteur Nick Wouters dan ga je met je klantenkaart de winkel in. Je scant de producten met je pas en je loopt zo de winkel uit... zonder dat je langs de kassa hoeft. Het bedrag wordt dan vanzelf van je rekening afgeschreven. Op Utrecht Centraal is een perron afgesloten... omdat er een ijsbaan is ontstaan. Vanochtend vroeg lekte er water over de trap naar beneden... en door de vorst werd het zowel op de trap als op het perron... in korte tijd spekglad. Inmiddels worden de problemen aangepakt. De verwachting is dat rond het middaguur alles weer in orde is. Het weer op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt. Vanmiddag wordt het min 2 tot min 5 graden. Maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Ook morgen en vrijdag blijft het koud en waait het stevig. In het weekend gaan de temperaturen omhoog.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 Spraakmakers te gaan met hier nog altijd aan mijn linkerzijde Bart Jabot, de voorzitter van de JOVD. Spraakmaker van. Spinter. Ja, nou, dat is mijn vader. Het is nog nooit overkomen dit. Ik nee, ben hier we... toch al een paar keer geweest. Ik lijk erop. Ja, stiekem zou ik eigenlijk heel graag vinden. Nee, maar... nee. Spinter, Fijn ja. dat je er nog altijd bent. Gelukkig, ja. En Jomaan Vatal, ja. die het naast jouw actrice en columnisten. vanwege de telefilm waar we het zo meteen over gaan hebben. Gelukzoekers die vanavond op televisie te zien is. Normaal vragen wij altijd aan onze gasten om de telefoons weg te doen. Jullie oh. mogen ze nu even pakken. Hebben jullie een okay. iPhone? Ja ja, ik ja, heb ja, ja, ja. ja, Oh, ja, is ja. het een iPhone of niet? Ja, een iPhone. Kijk eens aan, tweemaal en uh, wel eens getwijfeld nieuwe kopen of oplappen als die kapot gaat. Uh, ik loop er mm. eindeloos mee rond, moet ik ja, zeggen. Ja, eindeloos ja. rond, Juma? Ja. Ik dacht wel op een gegeven moment misschien gewoon een batterijtje vervangen. Maar uh, dat zou ja, wel wel toch wel gaan doen. <laughs> er is nieuws over een iPhone. Want opgeknapte iPhones zijn lang niet altijd een geschikt alternatief voor een nieuw toestel. Dat meldt de Consumentenbond. En die zogenaamde refurbished toestellen zijn onderzocht door de Bond. Gerard Spierenburg is van de Consumentenbond. Bond, goedemorgen. Goedemorgen. Refurbished toestellen. Geef ja. ons eens een mooie beschrijving daarvan. Nou, heel simpel. Je zei het eigenlijk net al. Opgelapte telefoons. Dus je gebruikte toestellen die worden opgekocht. Die worden opgelapt en vervolgens weer verkocht als ja. refurbished toestel. Ja, maar wat is er mis mee? Nou, best wel veel. We hebben er 18 gekocht bij uh, 9 verschillende aanbieders. Steeds bij elke aanbieder 2. En vervolgens getest op uh, ja, technische werking, hoe ze eruit zien... Uh, en opengemaakt te kijken wat er aan de binnenkant zit. En wat er mis mee is, is onder andere dat ze worden verkocht... als zo goed als nieuw of niet van nieuw te onderscheiden. Maar ze blijken fel te zijn, er blijken putjes in te zitten. En aan de binnenkant is, uh, uh, blijkt dat lang niet altijd de batterij is vervangen... En uh, ja, ze blijken dus ook minder te presteren. Terwijl je dus eigenlijk wel betaalt... alsof je een zo goed als nieuw toestel hebt gekocht. Ja, Vaak. ja, ja. ja klopt. Hoeveel scheelt het als je een nieuwe koopt? Nou, gemiddeld scheelt het uh, 72 euro. Dat is uh, zo'n 17 procent. En dat vinden wij niet zoveel. Mm. Um, en de aanbieders die uh, adverteren... of die prijzen toestellen aan... met kortingen van wel 44 procent... ten opzichte van het nieuw toestel. En dat is wel grappig. Want dat klopt wel als je de adviesverkoopprijs hanteert... maar niet als je, zoals wat wij deden... het goedkoopst beschikbare toestel pakte. Dus wel een nieuw toestel... maar tegen de goedkoopst mogelijke prijs. Ja, ja. Want, want wij hebben dus uh, iPhone 6S modellen getest. Nou, dat is een toestel wat al wat langer op de markt is. En je kunt je voorstellen dat die prijs een beetje zakt... gedurende de, de, mm -hmm. de jaren... Dus die toestellen zijn niet meer zo duur als ze in het begin waren... maar een stuk goedkoper. Ja, dus, en, en dat leidt ertoe dat wij zelfs een refurbished toestel uh, aangeboden zagen worden... tegen een prijs die, die hoger lag dan een nieuw toestel. Dat is heel bijzonder. Bent, ja, dat is heel bijzonder. Maar ja, wat raadt u nu mensen aan? Want we uh, kopen natuurlijk ook vaak wel heel makkelijk een nieuw toestel... waardoor er zoveel mobieltjes op deze wereld rondzwerven... waar niks meer mee wordt gedaan. Ja, ja. Nou ja, kijk, uh, uiteindelijk is het natuurlijk de keuze van de consumenten zelf. We zouden niet mm -hmm. zo ver willen gaan om het af te raden... maar realiseer je wel dat het echt een flinke gok is. Want van de 18 die wij kochten bleken er maar 6 een goede deal. Ja. Dus je kunt er niet voetstoot van uitgaan dat je beter af bent met een, ja, met een goedkoper. Ja, hoe goedkoop is het nou daadwerkelijk met een, met een refurbished toestel? Ja, Eigen keuze is het, maar uh, wees je bewust van de potentiële nadelen. Laten we het daarop houden dan. Ja, zo is het. Hartelijk dank, Gerard Spierenburg. Huis en haard achterlaten omdat het er niet meer veilig is. Het is niet alleen een verhaal van vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld van Groningers. Wiens huis onbewoonbaar is geworden door de aardbeving. Beide verhalen komen samen in de telefilm Gelukzoekers, Waarin Faiza, een gevlucht Syrisch meisje, verliefd wordt op de Groningsjonge Harko. En Faiza wordt gespeeld dus door Juman Fatal. En die is hier. Juman, nogmaals goedemorgen. Dankjewel. De film heet Gelukzoekers. Ja. Herken je je daar zelf in? Nee, maar ik, ja, of ik herken me daarin als mens. Maar ik denk dat ja. we allemaal gelukzoekers zijn. Nou, ik wou, dat is eigenlijk <laughs> ook als je zegt nee. Ja. Dan denk ik, iedereen is toch op zoek naar geluk. Ja. Lijkt mij Splinter is ook ja, op zoek naar geluk. Ik ben ook zeker zoek naar ja. geluk. Ja, ja. zeker. Maar de vraag wordt veelvuldig in de film gesteld... aan mensen die graag willen blijven. En dan heb je dus meteen dat spanningsveld te pakken... van wat is er mis mee als je zegt dat je eigenlijk... graag gelukkiger wilt zijn. Laten we luisteren naar wat fragmenten. Faisa. Faisa. Faisa. Ik moet jou hem spreken over je vader. Dat kan niet. Mijn vader. Mag ik dat? Je begrijpt hem niet. Ik begrijp hem niet? Nee. Ach man, hij wil, hij wil zijn eigen dochter verkopen aan een neef. Dat begrijp ik niet dan? Hij verkoopt mij niet, hij moet ook nog bijbetalen. Bijbetalen? Dat is toch met jou en met mijn dochter aan de hand? We gaan trouwen, jong. Jij wordt over een jaar opa. Inshallah. Inshallah. Inshallah. Inshallah. Dat <laughs> is Inshallah. Inshallah. Dit is toch precies. Wat is hier nou? 5000. Meeko. We zullen niet vertellen hoe uh, de boel gaat aflopen. Want het wordt vanavond uitgezonden. Dus er ja. uh, moeten mensen zelf gaan kijken. Dit was inshallah op zijn Gronings hè, uitgesproken. Ja. Daar was die hilariteit dat is ook David, wel Dat vindt heel goed. Ja. Ja, de rol van Harko trouwens die wordt uh, vertolkt door David Elsenhorn. Jullie El hebben El veel ja. Elsenhorn El ja, samen gespeeld. Nou ben jij zelf uit Syrië gevlucht. Ja. Uh, je speelt nu een meisje van 18 jaar. Dat is in het gelukszoekerscentrum, zoals dat dan wordt genoemd... Uh, in Groningen, daar aankomt. In hoeverre is dit het verhaal wat jij speelt... wat dicht bij jouw eigen verhaal ligt? Um, nou, in de zin dat we allebei Syriës zijn en allebei gevlucht. Maar onder hele totaal andere omstandigheden en uh, ook periodes. Ik, ik bedoel, uh, mijn ouders en ik waren twintig jaar geleden gevlucht. Ja. Um, en er jij was geen vier. oorlog. Ik was vier, ja. Dus ik heb dat veel minder bewust meegemaakt... Dan dat Faiza dat doet. En Faiza, we zetten haar in de film in zo'n positie neer dat, uh, dat, ze, dat de nood vele malen hoger ligt. Ja. Daar worden mensen gewoon. Weet je, het, het blijft een satire en het blijft kritiek op hoe. Weet je de hele film is een kritiek op hoe de huidige, het huidige asielbeleid is. Uh -huh. Dus Faiza zit onder veel hogere druk en die, die rent letterlijk voor de leven. Ja. En ik heb dat nooit op die manier zo ervaren, nee. zeg maar. Want in de film krijg je, je veel die, de maatschappelijke thema's die nu natuurlijk spelen en die jij ja. dan niet aan de lijf hebt ondervonden, gelukkig. Maar waar je natuurlijk wel volledig mee te maken krijgt, gewoon door dat van de yeah, actualiteit yeah. volgen. Zeker. Dat zie je er wel in. Uh, jij geeft, geeft al aan, het is een soort van satire. Wat mij ook opviel is dat inderdaad dan midden in de nacht die zitten in het asielzoekerscentrum of het gelukzoekerscentrum, ja. dat uh, door de Mara wordt aangeklopt, midden in de nacht vriendinnetjes van uh, jouw personage zeg maar, worden ja. afgevoerd, op niet al te vriendelijke wijze. Het gaat dat echt zo, mag toch hopen dat dat heel erg overdreven wordt? Maar. Ik denk, ja, natuurlijk hebben ze het ongetwijfeld aangezet. Maar ook als je er, er zijn filmpjes verschenen van uh, vorig jaar geloof ik dus... van Afghanen die uh, ook op die manier best wel op een ruwe wijze ja. weg zijn gevoerd. En natuurlijk gingen ze in verzet, want dat is wat je doet als mens. En ze gingen er tegenin en schreeuwen. Maar mm -hmm. uh, het, is, het is in ieder geval niet... Het, zijn, het is gebaseerd op werkelijke dingen. Ja. Daarin. En het is een satire, maar het is niet gebaseerd op niks. We zien ook inderdaad de, de moeder van Harco die uh, echt wel heel erg gebukt gaat onder de schade... door de aardbevingen scheuren die in het huis komen. Die ja. zit aan de antidepressiva. Dat is ook een verhaal natuurlijk wat we veel ja. in het nieuws horen. Mensen Tuurlijk met psychische problemen. Maar... Alleen zij loopt op een gegeven moment continu stoont rond... van de medicatie die ze slikt. Ja, ja want het blijft een comedie. Dus ja. je zet alle personages extra ja. aan... en je maakt het dramatischer dan het is om een ja. punt te maken. Maar het mooie ja. van die film is... het is natuurlijk niet voor niks in Groningen. Ja. Opgenomen. Er komen zoveel uh, thematiek waarvan je denkt. Het zit, het, het, het, de discussie: we zitten niet te wachten op mensen, terwijl het, het zoeken naar geluk, uh, een, een goede veilige toekomst hebben. Dat is natuurlijk wat meer dan ook ooit in Groningen speelt. Ja, en daarin denk ik um, dat je beseft dat inderdaad, beide partijen zijn eigenlijk op zoek naar hetzelfde. Dus mensen die hun huis kwijt zijn door aardbeving, of mensen die hun huis kwijt zijn door de oorlog hoewel heftiger de oorlog uh -huh. en uh, levensbedreigender... zitten allebei zitten ze met een probleem. En ze verwijten, nou, althans de ene groep verwijten de andere groep... dat het hun schuld is dat ze, geen, dat ze niet worden geholpen. Terwijl als je daarin juist uh, overeenkomsten gaat zoeken... in plaats van tegenstellingen die veel sneller worden gezocht... Uh -huh. dan kom je denk ik veel sneller tot een oplossing... of tenminste tot wederzijds begrip. Ja. En deze film probeert dat op, deze, op een grappige manier... proberen ze de tegenstellingen en overeenkomsten eigenlijk... Uh, Weer te geven. En het zijn allebei groepen, als je het zo zou willen zeggen, die zich natuurlijk niet gehoord ja. voelen of miskend voelen. Ja, tuurlijk. Door Ik bedoel, er is een, hier hele hier filmen, een heel gesprek over een bushokje of een bushalte die verdwijnt door de komst van uh, asielzoekers. Wat dan weer zou betekenen dat de moeder van Harko niet haar medicijnen kan halen in het dorp. Ja. Dus zij denken dan meteen oké, okay, bushokje verdwijnt, asielzoekers komen, dat komt dus door de asielzoekers. In plaats van te bedenken dat het gewoon door de hoge pieven hogerop wordt bedacht. Maar die schakel wordt niet gemaakt. Ja. Dus als er geen kennis van zaken is... en geen inderdaad als er niet wordt gepraat uh, en dan met de beste vorm van praten... is dan dus verliefd worden op elkaar. Want de hele film lang zijn Harko en Faiza bezig met eigenlijk ruzie maken... en tegen elkaar inzitten en elkaar proberen te begrijpen... maar het lukt niet, tot ze uiteindelijk elkaar wel vinden. En dat is eigenlijk het voorbeeld, denk ik, van uh, een oplossing bieden. Ja. Splinter. Ja, is dat ook wat je... He, want het zijn natuurlijk twee enorm politieke uh, thema's. Zowel de, de Groningen-discussie... als de uh, asiel- en vluchtelingendiscussie die mm. er is. Is ook die politieke boodschap die we uitdragen van... die dialoog moet worden opgezocht? Zie de gelijkenis tussen de problemen die... Nou, Nederlanders Nederlanders, dus, dus mensen in Groningen hebben... Mm. en de mensen die hierheen komen... Uh, uh, uh, uh, waarvan, uh, die, dus, uh, die vervlucht zijn voor oorlog en problemen. Is dat ook wat je hoopt dat op grote schaal wordt opgepakt... door deze film, uh, dat die dialoog wordt opgezocht? Of is dat... Is dat uh, en het dat mensen aan het denken, ik weet niet, zeg maar. De schrijvers hebben dit ontzettend vakkundig in elkaar gezet. En, en, en met humor dus ook. Want uh -huh. humor is het middel om mensen te bereiken. Uh -huh, ja. Dus ik denk zeker dat daarin... van de regisseur en de schrijvers en de hele... weet je, dat we allemaal graag willen dat mensen op zijn minst... er op deze manier over ja, praten. Het is meer dan alleen een rol, bedoel ja, je? Eigenlijk? Ja, is is het gewoon een leuk rolletje of wil ja. je ook wel maatschappelijk... Vind het ja, ik, ik het belangrijk dat het tot iets maatschappelijks is. ik denk dat we daar als heel leiden. team heel erg achter staan. Ja. Omdat we iets grappigs en, uh, en ook iets waar, waars wilden wilde, ja, zeggen. Ja, het is ja. meer voorzien, van een uur lang ja. popcorn eten en, en even ontspannen. Ja, maar ook eigenlijk een romantische comedy Ja, het zit hier nog iets achter. Eerder speelde jij natuurlijk terug een solo-voorstelling. Dat lag... Ook dicht bij jouw eigen verhaal. Ja. Uh, dat gaat ook over, over een Syrisch iemand die dan teruggaat naar Syrië. Zijn dat de rollen die je graag wil spelen? Of is dat, ja, uh, dat is mijn naam, dat is mijn identiteit... dus ik word gevraagd voor die rollen? Uh, vooral dat laatste. Dus hm. ik word er ingezet, Maar op zich, ja, um, ik ben daarin ook hypocriet want Ik neem die rollen ook aan. En het zijn ook verhalen die ik belangrijk vind om te vertellen. En daar leen ik me graag voor als actrice. Um, maar nee, het is werk, en... ja, klinkt een beetje raar om te zeggen, maar het is voor jou is het werkgelegenheid, zeg maar. Omdat tuurlijk, het een, een ja, hot issue is. Ja, daar ben ik eerlijk is. in, tuurlijk. Ja, dat ja. is ook zo. Het gaat alleen meer om dat je dus ook uh, ruimte krijgt om andere verhalen te vertellen. Vind je dat vervelend, dat je nu voor die rollen dus wordt uh, uh, gevraagd en, en elke keer hetzelfde straatje? Of maakt nou, het er eigenlijk niet zo veel uit? Of wil je wel dat er op een gegeven moment de kans komt dat je daar los van kan komen? Nou, ik denk dat ik die ruimte zelf moet gaan creëren. Ja. Dus je hoopt dat dat je wordt gegeven, maar ik denk ook dat je daarin dus altijd dit ding, soort dingen moet benoemen om die ruimte te creëren. Ja. Van uh, ik kan ook advocaat spelen, wat ik nu. Nou, heb. sterker dus nog. Vanaf april nee, ben ik heel blij. Mee. Ja. De nieuwe no serie de Zuidas van Farah uh, BNN, waar ja. je, BNN Vara, waar je juist inderdaad een hele andere kant van jezelf kunt gaan laten zien. Dat komt dan Terwijl, wel als geroepen. Ja. ja. Ja, nee, ik schreeuwde het ook van de daken toen ik die rol had. Dus de filmmakers die nu luisteren, die horen. die kan bij jou alles vragen en benaderen. Maar goed, je kunt ook zeggen: het is niet erg om een rolmodel daarin te zijn. En misschien ook inspirerend te zijn voor andere zei, Het zijn belangrijke verhalen, dus dat doet niet af aan die verhalen die verteld moeten worden. Het is alleen meer dat ik op een gegeven moment ook denk: joh, er zijn meerdere Syrische acteurs. Vooral nu, Die zijn er allemaal. Dus ga er. Doe maar. Ja, want voor dat stuk in de Zuidas, die serie, dat is een wereld die ver velen van ons afstaat. Daarvoor heb je echt wel geprobeerd om daar gewoon mee te lopen... Hè? en uh, op de kantoren ja. daar te kijken hoe het eraan toe gaat. Ja, we hebben bedoel, los van de schrijvers van de serie... de zo'sa's die, die al helemaal hun poten daarin hadden... en daar weet je, hebben gewerkt... Uh, zijn we ook als acteurs naar de rechtszaak gegaan. We hebben met rechters gepraat. Maar ook, uh, ik heb daar ook gewoon een beetje als een soort zwerven rondgewandeld. Op de Zuidas. En uh, bij, kan bij advocatenkantoren. Hele chique zo aangeklopt. <lacht> <lacht> gewoon Was gevraagd. Mag ik praten met iemand? En ze zaten me echt zo aan te kijken. Van wie, <lacht> wie ben, wie ben jij? jij? God, nou, Dus een beetje uitgelegd. En uh, uiteindelijk ontzettend vriendelijk ontvangen. En met de advocaat stagiairs gepraat. En met een advocaat die al wat langer werkte gepraat. Ja. Maar bevestigt het beeld wat er heerst van de Zuidas? Met de wilde borrels en voor de nou, werk ja, maar nogmaals, kijk, wij maken fictie. Dus ja. natuurlijk is het aangezet. Natuurlijk zullen echte advocaten zich daar misschien een beetje in herkennen... maar ook, af, ook denken van, ja... Yeah. Maar ik zag ook je het mensen toen je daar over... mee liep? Uh, nee, ik, ja, ik zag mensen met mooie, dure dingen ja. rondlopen. Met een soort van uh, status lopen. En, uh, maar ik zag ook dat ik vriendelijk werd ontvangen... en dat iedereen me heel erg vriendelijk te woord stond... in plaats van arrogant uh, over me heen te kijken. Ja. Dus... Ik denk dat je alles met de korrel zou kunnen nemen. Maar anders zouden wij ook geen serie kunnen maken. Dat zou, heel, dat zou gewoon documentaire zijn. Nee. Zeg maar. Het is wel weer iets ook wat veel speelt in de maatschappij. Waar jij in ieder geval een rol in gaat spelen met die ja. nieuwe serie. Dat is pas in april. Een rol voor Hamlet. In Hamlet draai je ook je hand niet voor om, volgens mij. Nee, zeker nee, niet. Nee, nee, nee. Alles wordt nee. rollen. Dat is nog het begin van een carrière. Dat is alleen maar mooi. Vanavond, dus te beginnen in ieder geval ook weer met die telefilm Gelukzoekers. Vijf voor half negen wordt hij uitgezonden door de VPRO op NPO 3. Johan, dank je dan weer nieuws via de NOS. Dat hoort u in het journaal al. De buitenechtelijke zoon van prins Carlos, Hugo Kleinstra. Die mag zich voortaan koninklijke hoogheid noemen. Het heeft de Raad van State bekendgemaakt. Kleinstra is geboren uit een vorige relatie van prins Carlos. Die op zijn beurt weer een zoon is van prinses Irene. De familie de Bourbon de Parma is een Spaanse adellijke familie. En de vader heeft de claim van zijn zoon op de titels daarvan steeds betwist. Nou, daar is nu dus door uitspraak van de Raad van State een einde aan gekomen. Trudy van Rijswijk hoort u in gesprek met de persrechter. Van de Raad en dat is mevrouw Connie van Altena. Kleinsvaard krijgt er een belangrijke titel bij. Hij mag ze nu ook Prins noemen. Want uh, de Nederlandse wet is in dit geval van toepassing en ook de wet op de adeldom. En dat betekent, als de achternaam wijzigt, dat ook de titel overgaat. Die Nederlandse wet is van toepassing. Dat komt omdat zijn vader in 1996 of zo gevraagd heeft om onder de Nederlandse adel te vallen. Daar zal hij nu spijt van hebben. Want dan heeft dat allerlei gevolgen. Dat heeft tot gevolg, leiding bij de Nederlandse adel... dat de Nederlandse wet van toepassing is. En dat is de wet op de adeldom. Hm. En daar staat in? Dat als de achternaam overgaat en gewijzigd wordt... ook de titels overgaan. En dat geldt dus ook voor deze Hugo Klienstra. Heet hij nu meteen de boerhondepamen? Niet meteen, daarvoor is nog een koninklijk besluit nodig... wat de minister zal voorbereiden. Um, een andere voorwaarde is dat hij voldoet aan de wet, hè? De, gewoon het burgerlijke wetboek. Wat staat daar precies in? Daar staat in dat het vaderschap moet vaststaan... en dat je het verzoek moet doen tussen je 18e en je 21e jaar. En, dus en dat is in dit geval gebeurd. Want hoe zit dat dan precies? Je mag gewoon kiezen tot die tijd of voor die tijd. Hoe moet je, hoe moet je dat doen? Voor die tijd bij de geboorte is een naam gekozen. En heeft hij de naam van zijn voeder, moeder gedragen. En daarvan heeft hij wijziging verzocht. Hij voldoet aan uh, alle voorwaarden. Dus even, wat zijn dan die voorwaarden? Wanneer kan je dat vragen? Nou, een van die voorwaarden is het tijdstip waarop je dat kunt vragen. Dat kun je doen als je volwassen bent. Tussen je 18 en je 21 e jaar kun je een verzoek tot naamswijziging doen. En dat doe je dan bij de minister? Dat doe je bij de minister. En die neemt een besluit. En dat is in dit geval ook gebeurd. En aangevochten met dit als resultaat. Met twee procedures, ja. En dit is het uiteindelijke resultaat. Um, Eén ding is wel... Um, die meneer heeft nu een, een fraaie titel. Maar uh, ik las ergens dat meneer zijn vader... de Boeman de Parma... Uh, erover gaat hoe dat nou verder geregeld is... in Spanje. En met, met het bezit en dat soort dingen. Uh, behelst dit besluit ook dat ook dat allemaal aan hem overgaat? Dat is in... Eerst is dat natuurlijk een privé-aangelegenheid. Deze uitspraak gaat alleen om het besluit tot naamswijziging. Andere aanspraken gaat de uitspraak niet over. Dat is echt privé voor het huis, de Bourbon, de Parme. Dus daar kunnen ze nog een robotje over vechten? Ja. We moeten het afwachten. Ja, rond de uitspraak die nu is gedaan. Verder beroep tegen die beslissing is volgens de Raad van State niet meer mogelijk. De Nationale nou, aan het eind van Spraakmakers de hoogste tijd... om de Nationale Nieuwsquiz te gaan spelen. Verena Oudhuis is hier uit Coevoorde. Is staat voor de klas. Goedemorgen. Ja, ik sta voor de klas. Ja, Nu, nu deze week niet, in de vakantie. vakantie. Wat geef je? Geschiedenis. Ah, kijk aan. Op een middelbare school in Veendam. Kijk, volgens mij veel geschiedenisdocenten... dat is altijd iets wat blijft hangen. Het mooiste hè? vak wat er is. Hè? mooiste ja, vak wat er is, ja, ja, is ja, zegt Flinter. Ja, ben je ook zo iemand die bij iedereen in het geheugen blijft zitten... en waardoor mensen veel... Die studie willen gaan doen. Want mijn docentengeschiedenis geschiedenis was zo ik fantastisch. Ik hoop het. Dat ik is hoop wel het. Streven, ik ben nog jong. Dus, uh, maar uh, ik hoop dat dat uh, ooit gebeurt. Dat ja. mensen zeggen. nou, Mevrouw Outhuis die, uh, heeft me gestimuleerd. Om uh, leraar te worden. Kijk. We gaan nu kijken naar de actualiteit. Gewoon uh, anno 2018 op deze dag in de afgelopen 24 uur. Er ligt een hoge score, dus uh, daar ligt ook een uitdaging voor jou. Succes, Verena. Ik ga mijn best doen. ...plaatsen, strenge vorst aangetipt. Uh, in de rest van het land uh, hebben we temperaturen onder het vriespunt gehad... tot zo min 8, min 9. Maybe it's cold outside. Uh, er ligt een goede plaat ijs in, goede kwaliteit, vrijste dikte. Maar hier ligt in ieder geval een uh, goedgekeurde ijsbaan. Cold outside. Daar waait het het hardst en daar voelt het op sommige plaatsen aan... Uh, kouder dan min 15. He, ook voorzitters die een beetje wat steken onder water natuurlijk of he. onder het ijs eigenlijk ja. It's ons land wordt getijsterd door winterse so, kou. Het is zo koud dat er op veel plekken inmiddels ijs ligt... waardoor er uh, geschatst kan worden. De KNSB maakte bekend dat er later vandaag een marathon op natuurijs zal plaatsvinden. In welke plaats is dat? In Haaksbergen. Dat is inderdaad uh, in Haaksbergen. Daar moet het ijs minstens drie centimeter dik zijn... en daar voldoet het aan in ieder geval. Mensen die vandaag naar buiten gaan... wordt aangeraden om zich goed aan te kleden... want de gevoelstemperatuur is op sommige plekken min 15. Er wordt zelfs een getal van min 20 genoemd. Dat komt door wind uit welke richting? Uit oosten Oostenwind, ja. Dus die Siberische kou waar we al een tijdje over horen. Dan vraag drie, luister mee. The images that the world has seen time and time again out of Syria. En daarbij zouden ze nu op veertig onbekende leveringen aan Syrië zijn gestuurd. Die gebruikt kunnen worden bij het maken van chemische waan. Activists have been trying to document what life, if one can call it that, is like for civilians here. In een nieuw rapport wordt een land beschuldigd... van het leveren van onderdelen van chemische wapens aan Syrië. Het zou gaan om onder meer ballistische raketten. Welk land? Noord-Korea. Noord-Korea, ja, inderdaad. En niet alleen Syrië was een afzetmarkt. Ook bijvoorbeeld Myanmar blijkt uit dat rapport. Welke organisatie deed het onderzoek... naar de wapenhandel van Noord-Korea? De uh, Verenigde Naties. Ja, de VN, inderdaad. Ja. Dat klopt. Dan vraag 5. Dat is weer een fragment. We gaan naar een uh, geluid luisteren van de stem. De vraag is: wie is dit? Ja, nee, het voelt allemaal goed aan natuurlijk. Uh, het is uh, nog heel vroeg om te zeggen hoe we er allemaal voor staan. Maar het, het gevoel is natuurlijk een stuk beter als uh, afgelopen jaar. Volgens mij wist je het na drie woorden al. <laughs> zeg het maar. Max Verstappen. Hij reed gisteren testrondjes in zijn nieuwe auto. Uh, zette een goede tijd neer, maar wilde nog geen voorspellingen doen voor het nieuwe seizoen. Op het circuit van welke stad vonden de testritten plaats? Uh, Catalonia. Ja, ja, de stad wilde wel oh, weten. Barcelona. Barcelona, inderdaad. Ja, hij klokte de vierde tijd. Eh, Vettel, Sebastian Vettel, was het snelst. En op 25 maart is de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is over wie gaat het, wie is er in het nieuws. Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten het oplevert. Dus wie bedoelen we? Vier. Nu zal mijn schoonvader toch echt zelf moeten gaan lezen. Drie. Dat zal hem wel in Fire and Fury laten ontvlammen. Stop. Uh, Donald Trump? Nee, nee sorry, is er schoon zo'n Jaden. Uh... Jared Kushner, Jared, yeah. dat was hem. Ja, want voor twee punten was het nog geweest. Omdat ik juist honderd contacten niet opgaf bij de veiligheidsdiensten... krijg ik geen, geen zogenoemde security clearance meer. En dat betekent dus geen toegang meer tot de geheime veiligheidsbriefings... die mijn schoonvader, in dat geval dus Donald Trump, krijgt. Jared Kushner zochten wij. Dat maakt dat jouw nieuwsfactor zes is. En dat je ongeveer alle vragen in de tweede ronde... in ieder geval goed moet hebben om de leiding te pakken. Ja, als je dat doet, dan uh, komt het helemaal goed. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke zanger is mishandeld door een Bold and Beautiful acteur... zegt hij in zijn biografie? Gordon. Ja, om auto's sneller te bergen na een ongeluk... krijgen bergingsbedrijven vaker hulp van welke organisatie? Rijkswaterstaat. Is goed, welk bouwwerk in Lunteren wordt een rijksmonument... waardoor het niet gesloopt kan worden? De muur van Mussert. Ook goed, welke partijleider komt niet naar het Radio 1-debat... omdat hij naar eigen zeggen geen zin heeft in radio-onzin? Baudet. Nee, Geert Wilders. Boeren gebruikten afgelopen jaar 21% meer land voor het verbouwen van welk gewas? Suikerbieten. Daar zijn ze. Welke atleet doet mee aan een benefietvoetbalwedstrijd die georganiseerd is door Robbie Williams? Usain Bolt. Dat klopt. Een Duitse rechter bepaalde dat steden auto's mogen weren die rijden op welke brandstof? Diesel. Ja, hoeveel miljard wordt er geïnvesteerd in een verbouwing van Disneyland Parijs? 4. 2 miljard. De boswachters van welk natuurgebied worden bedreigd omdat ze de dieren niet bijvoeren? Oostvaardersplassen. Ja, een jongen van hoeveel jaar oud uit Geesbrug is veroordeeld voor handel in illegaal vuurwerk? 14. Dat klopt ook. Welke partij wil dat het leger duurzamer wordt? D66. Dat is goed. Herakles Almelo wil naar verluid wie aanstellen als nieuwe trainer? Uh, Marcel Keizer. Klopt. Een zelfrijdend exemplaar van welk vervoersmiddel zal nog dit jaar een testrit maken in Zweden? vrachtauto. Ja, Nederlandse boeren emigreren het liefst naar Duitsland en naar welk ander land? België. Denemarken. Een zangeres uit Egypte moet de cel in omdat ze een grapje maakte over welke rivier? De Denel. Ja, de Universiteit Wageningen bracht in kaart waar je groenten kunt verbouwen op welke planeet? Mars. Ja, in het Duitse plaatsje Herxheim mag een klok blijven hangen met wiens naam erop? Hitler. Ja. Naar welke omroep vertrekt politiek commentator Kees Bowman? Pas. Max. En welke Franse politicus publiceert binnenkort zijn memoires? Jean-Marie Le Pen. Dat is inderdaad Jean-Marie Le Pen. We hadden 19 vragen. Je had er 19 goed ook nodig om natuurlijk de leiding te pakken. Ah, je miste er een paar. Je deed het ontzettend goed hoor. Maar in totaal kwam je op 15 vragen goed. Vermenigvuldigd met 6 kom je dus op een score van 90. Wat normaal gesproken heel mooi is. Maar we hebben gewoon enorm goede kandidaten al de hele week. Dus je bent niet de winnaar, maar je krijgt wel de vaste prijzen mee Verena in ieder geval. En uh, goed gespeeld. Dank je wel. Dank je wel voor het meedoen. Splinter, Chabot, dank weer. Ja, was een feestje. Dat was hartstikke gezellig. Ja. Tot snel weer, zou ik ja, zeggen. hoop ik, ja. Leuk. 1 op 1 gaat over een van de vragen uit de nieuwsquiz. Zeker Slam. over de oostvaardagsklasse en Precies. de commotie die is ontstaan... over het al dan niet bijvoeren van die uh, grazers daar uh, in dat natuurgebied. Ook de Partij voor de Dieren is tegen bijvoeren van die dieren. Ik ga zo meteen praten met Esther Ouwehand in 1 op 1. NPO Radio 1. Uit het nieuws. Daarvoor is hier Mark de stichting Vliegramp MH17 heeft geen goed woord over... voor het bezoek van PVV-leider Wilders aan het Russische parlement. Ook een tweet waarin Wilders een foto toont... van een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld op zijn pak... keuren de nabestaanden met kracht af. Het benadrukken van vriendschap met Rusland door een Kamerlid... is ongepast, zegt de stichting. De nabestaanden willen excuses van Wilders. Hugo Kleinstra mag de titel prins en de achternaam de Bourbon de Parme voeren. heeft de Raad van State beslist. Kleinstra is de buitenechtelijke zoon van prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme. En Carlos heeft zich altijd verzet tegen de wens van zijn zoon... om zijn achternaam over te nemen en de titel prins te gebruiken. De Afghaanse president wil de Taliban erkennen als wettige politieke groepering. En daarmee wil president Ghani een einde maken aan de oorlog in Afghanistan...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 Dames en heren, goedemorgen. De gemoederen lopen hoog op de laatste koude dagen. Moeten en mogen we de grote wildgrazers in de Oostvaardersplassen... provincie Flevoland, bijvoeren, ja of nee? Die dieren lopen er soms namelijk nogal vermagerd bij. Nee, zegt staatsbosbeheer, dat bijvoeren is zinloos, zelfs strafbaar... en we gaan daar ook streng tegen optreden. Het leverde een boswachter al telefonische bedreigingen op... waarvoor die aangifte heeft gedaan. Intussen worden er op sociale media, alle waarschuwingen ten spijt... bijvoeracties aangekondigd. Maar zelfs de Partij voor de Dieren is tegen dat bijvoeren. Esther Ouwehand, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Kamerlid voor die partij. Ik dacht dat u van dieren hield. Ja, zeker. En daarom is het ook van belang om heel goed te kijken... naar wat er nou wel en wat er nou niet in het belang is... van de dieren in de Oostwaardersplassen. Ja, waarom wilt u dan zo'n uitgemergelde bambi niet te eten geven? Nou, kijk, de context van het gebied is natuurlijk... dat er in de jaren tachtig uh, dieren zijn uitgezet. En uh, zou, dat, zou de Partij voor de Dieren toen bestaan hebben... dan zouden we daar tegen hebben gestemd. Want je ja. moet eerst de natuurconditie zo maken... dat als er dieren zich willen vestigen, dat ze uit zichzelf komen. Ja. Maar nu staan die dieren daar en uh, er is jarenlang discussie gevoerd... en, en uh, rechtszaken ook geweest over, is het nou volwaardige natuur of niet? Ja. En het antwoord is daar al een jaar of tien op uh, ja. De natuurlijke processen voltrekken zich daar uh, in normale uh, uh, zoals je normaal mag verwachten. Ja. En uh, er moet wel iets meer gebeuren, maar ja. dan weer niet bijvoeren. Nee, Goed, maar u bent er toch juist voor opgericht om dierenleed te bestrijden? Ja, maar kijk, dieren die uh, in de natuur leven, in het wild leven... de dieren die kunnen zich... In en begint het beste te redden als de mens zich daar niet bij bemoeit. Juist, dus, een uit, dus een hert dat vergaat van de honger en, en een hongerdood uh, sterft in de Vrieskou is geen dierenleed. Nou, dat is een beetje het beeld dat wordt geschetst. En uh, dat klopt niet. Uh, in de Oostvaardersplassen is het zo dat. Ook in andere natuurgebieden trouwens. Dat dieren er eigenlijk tien maanden per jaar een fantastisch leven hebben. Ze kunnen paren met wie ze willen. Ze hebben een ja. normale groepstructuur. Er is voldoende voedsel. Ja. En twee maanden per jaar is er minder voedsel. Dat ja. is in alle natuurgebieden het geval. Ja. Ook als je het gebied wat groter maakt. En dat er dus dieren sterven in de winter. Dat hoort bij het leven in de natuur. Juist, dus een uitgemergeld paard of een uitgemergeld hert dat echt uh, honger heeft is geen dierenleed. De vraag is of de natuurlijke processen zich daar in voldoende mate kunnen uh, voltrekken. Maar de vraag die daar ik u stel is, daar is daar dat dierenleed keer. of niet? Nee, dat is in beginsel geen dierenleed. En daar goed. hebben we ook internationale uh, experts tot twee keer toe over geadviseerd. Ja. Ja, ook de Partij voor de Dieren heeft zich echt afgevraagd... is dit nou volwaardige natuur? Wat ja. moeten we daar doen? Welke verantwoordelijkheid heeft de mens daar? Ja. En dan zie je dat uh, bijvoeren hoe... Ik snap heel goed dat mensen die impuls hebben... En ik ben ja. ook heel blij dat iedereen zich enorm betrokken voelt bij, uh, bij de dieren daar. Ja. Maar de zwakste dieren gaan daar echt last van hebben. Dus goed. in het belang van de dieren zelf kun je het beter... Niet doen. Hoe dat precies zit en wat wel en wat niet mag en waarom dan wel niet... Uh, dat uh, is het gespreksonderwerp in deze uitzending. Welkom mevrouw Arhand bij 1 op 1. <tiedat> waarom weet u het beter dan dierenartsen? Ja, dierenartsen hebben helaas uh, heel veel jagers in hun gelederen. En uh, de vereniging van dierenartsen ligt niet voor niets onder vuur. Ook door uh, andere dierenartsen die zeggen... jullie werken en veel te veel mee aan de veeindustrie. En jullie hebben veel te weinig oog voor uh, het echte belang van de dieren. Dus we kennen die oproep van de KNMVD. Die is niet nieuw. Maar we moeten helaas wel constateren dat het hetzelfde verhaal is... dat de jagers altijd mensen willen voorschoten. Ja, oké, okay, maar en goed, dat of het jagers zijn of niet? Die, die zich vereniging heel veel jagers bevinden. Ja, maar niet iedereen in die vereniging is jager, toch of wel? Nee, niet iedereen. Maar dat bedoel het ik. Is... Maar u weet wat hun punt van kritiek is... en de luisteraar ja. vermoedelijk nog niet, dus dat ga ik toch even vertellen. Voor dierenartsen van die vereniging, dus de KNMVD... die Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Dierenartsen... is het onacceptabel dat grote grazers onnodig en vermijdbaar lijden... vanwege de zogenaamde natuurvolgend beheer in de Oostvaardersplassen. Met name in de winter sterven er veel dieren een hongerdood... door gebrek aan voedsel. De afgelopen jaren is duidelijk geworden... dat een aangepast afschotbeleid er helaas niet voor heeft gezorgd dat alle dieren tijdig uit hun lijden kunnen worden verlost. Bovendien ontbreekt het de grote gazes nog steeds... aan goede beschuttingsmogelijkheden... en is er geen uitzicht op structurele uitbreiding van het gebied. Met andere woorden, het gaat er niet om... dat ze voldoende dieren willen afschieten. Het gaat erom dat die dieren te weinig grond hebben... om hun voedsel te zoeken en te weinig beschutting. Althans, zeggen de dierenartsen. Ja, dat zeggen de dierenartsen en dat is opmerkelijk... want er is tot twee keer toe een internationale expertcommissie ingesteld... die heeft gekeken naar de natuurlijke processen en het welzijn van de dieren. En die heeft tot twee keer toe onafhankelijk advies uitgebracht... en gezegd uh, en geconcludeerd ook, ook door de rechter bevestigd... dat het volwaardige natuur is. En dat er een verantwoordelijkheid is van de mens voor die dieren... om onnodig lijden te voorkomen. Ja. Dus wat de KNMVD zegt, is gewoon ook niet waar. In, nou De, uh, de commissie Oogstaan. Gabor, dat is een commissie van de oud-staatssecretaris van Landbouw... die onderzoek deed in 2010 en dat nog een keer heeft herhaald in 2016... constateert dat het zorgen voor meer uh, schuilplaatsen tegen kou, neerslag en andere extreme weersomstandigheden belangrijk is en nodig. Het zorgt ja. ervoor dat minder dieren sterven. En ook het uitbreiden van het gebied naar de Veluwe... of op zijn minst naar de Oostvaarderswissel... Uh, of met de Oostvaarderswissel naar het gebied Gosterwold... zodat die dieren niet alleen maar meer schuilmogelijkheden hebben... maar ook meer voedsel kunnen uh, vinden. Met andere woorden, ook die commissie Gabore zegt... dat het gebied is gewoon veel te klein voor deze dieren. Ja, precies. En daar zijn we het natuurlijk wel ontzettend eens. En dan is het ook uh, van groot belang om even te kijken... wie dat heeft tegengehouden. Die verantwoordelijkheid waar ik het over heb... waar mensen... Uh, van die commissie dus heeft gezegd, dat moet wel echt gebeuren in de Oostvaardersplassen. Ja. was heel duidelijk, er moet meer beschutting komen. De dieren moeten toegang krijgen tot aanpalende bossen. En die uh, verbinding met de Veluwe moet worden gelegd. En de partijen die dat tegenhouden, dat zijn niet voor niks de partijen die altijd de vee-industrie en de jacht steunen, dat zijn CDA en de VVD met de SGP en steun van de PVV. Maar de vraag is, de, de dus bottomline bottom vraag is, is het gebied te klein of zijn er te veel dieren? Nee, kijk, het, het, het, het is een ja en nee. Op zich uh, is de conclusie van die commissie tot twee keer toe geweest. Hè? En Dat zijn dus internationale experts op het gebied van dierenwelzijn, van in het wild levende dieren en natuurgebieden. Conclusie is, de natuurlijke processen zijn daar normaal. De sterfte was afgelopen jaar zo'n beetje 15%. Dat is gelijk aan het aantal geboortes. Dat zijn normale processen. Ja. Maar er moet ook meer gebeuren om de migratiemogelijkheden te verbeteren en om meer beschutting te bieden. Ja. En dat, dus dat is tot op wij, heden nog niet geregeld. Nee, en dat is echt heel, heel Dramatisch, dat, en dus zeggen CDA, mensen, dan moet je die dieren nu dus gaan bijvoeren. Want de ja. omstandigheden zijn niet zo voor hen als helemaal voor hen in de vrije natuur. Ja, dat, en ik snap heel goed hè, dat mensen dat, dat denken en willen. En daar hebben wij natuurlijk ook met die experts over gesproken. Ook over andere opties trouwens. Mensen denken, ga bijvoeren, ga kastreren, ga die dieren daar weghalen. Ja. En we hebben al die opties uitgebreid besproken en onderzocht. En we komen samen met de dierenbescherming en de faunabescherming... tot de conclusie dat die, met name dat bijvoeren... Je moet je voorstellen, die dieren staan daar uh, op een rustige stand... qua stofwisseling om hun vetreserves te sparen. In de winter namelijk? In de winter, ja. ja. Ga je daar uh, voer in gooien, dan, zullen, dan zal er onrust ontstaan in de kudde... zeggen de experts tegen ons. Uh, er gaan rangordegevechten uh, ontstaan. En de sterkste dieren die het op zich niet nodig hebben... die zullen wel profiteren van het voer. Maar de zwakste dieren die hun vetreserves echt nodig hebben... om de winter door te komen... die raken dus wel in die uh, stand waarin ze meer gaan verbruiken... Ja. Maar ze komen niet bij het voor. Dus maar vanwege maar het belang van die zwakste dieren... Ja? zeggen wij, ja, het, het klinkt, ik snap het heel goed... het klinkt heel aantrekkelijk... maar je doet de zwakste dieren er echt geen plezier mee. En daarom ja. zeggen we, doe het niet. Maar als je toevallig een edelhert bent in de Bommelenwaard... word je wel bijgevoerd? Ja, en afgeschoten. Dus dat is ook van belang dat mensen. Maar niet dat... allemaal. Ja, niet allemaal. Nee, maar maar de... ze worden wel bijgevoerd. En dat is omdat ze een oormerk hebben. Dus als je als hert door het leven gaat zonder oormerk heb je pech, want dan krijg je geen bijvoeding. Maar als je toevallig in de bommelenwaard rondloopt met, met een oormerk, dan krijg je wel bijvoeding. Ja, kijk, het is denk ik van belang dat mensen zich ook goed realiseren uh, en, en goed scherp zijn, dat ze zich niet voor het karretje van de jagers laten, uh, laten spannen. In de Oostvaardersplassen is de sterfte jaarlijks gemiddeld. Uh, zit tussen de 15 en de, en de 30 procent. Het zal uh, in een zwaarder jaar wat moeilijker zijn. Ja. Maar als je dat vergelijkt met gebieden waar wordt gejaagd, de Veluwe... daar wordt ieder jaar 50 tot 80 procent van de dieren afgeknald. En daar zijn... Niet zoveel beelden van, maar je moet je wel realiseren dat de jacht gepaard gaat met uh, aanschieten van dieren. Veel dieren sterven niet in één keer, die raken gewond, die liggen ergens te Ja, Je bezwaren tegen de jacht, gaan. ken ik wel. Ja, maar het, ga, dat het gaat is, hier wel om het bijvoeren. En dat is, dat is dus eigenlijk vanwege een, een eigendomskwestie, namelijk van wie zijn die dieren, begrijp ik ook van het Staatsbosbeheer. Namelijk, in de bo Bommelenwaard zijn die dieren eigendom van iemand en dan heb je de plicht om daarvoor te zorgen. Mede trouwens ja. door de inze, inzet van uw partij. Uh, en in het wild niet. Nee, kijk, en die discussie is dus sinds het project is gestart gevoerd, en terecht ook. Want ja. uh, nogmaals, de Partij voor Dieren is ook echt geen voorstander van het uitzetten van dieren. Wat doe je daar en wat gebeurt er dan? Echt? Die discussie is jarenlang gevoerd, en uiteindelijk is de conclusie dus geweest. Nou, inmiddels zijn het in het wild levende dieren die zich in natuurlijke processen heel goed kunnen redden. Ja. Ga je dat verstoren met bijvoeren? Nogmaals, ik snap die drang, mm. maar bijvoeren leidt wel tot de situatie op de Veluwe. Want het is niet voor niks dat bijvoeren ook altijd het pleidooi is geweest uh, he, van uh, partijen die uiteindelijk de jacht daar willen openen. Ja. En als je nu ziet dat in de Oostvaardersplassen vorig jaar was het 15 procent, dit jaar zullen er misschien wat meer dieren sterven, maar dat is altijd nog heel weinig vergeleken ja. met gebieden waar gejaagd wordt. Dat is, is het ook niet in alle eerlijkheid zo, want u, u hebt het over de Veluwe, maar ik hoor niemand, althans niet uh, uh, op die sociale media allemaal actiegroepen oprichten, om de wilde zwijnen daar te gaan bijvoeren. Uh, met andere woorden, is het niet gewoon vanwege de eibaarheidsfactor van de dieren die dan toevallig in de Oostvaardersplassen zijn neergezet? Nou, ik denk dat. Kijk, de Oostvaris Plas is een heel zichtbaar gebied. En wat daar gebeurt kan ook iedereen zien. Uh, en uh, ik vind het heel goed dat mensen zo enorm meeleven met de dieren. Maar wat er op de Veluwe gebeurt, waar inderdaad de zwijnen illegaal worden bijgevoerd door de jagers. Dat, dat krijgen we niet te zien. De jacht vindt altijd plaats in de schemering. Ja. En die jagers gaan echt niet op internet zetten hoe die dieren liggen te creperen. Nee, nee, maar het, dus gaat, om, het gaat om burgerinitiatieven om wilde zwijnen te uh, gaan voeren. Uit uh, pietet met die dieren die het zwaar hebben in de winter. Dat zie ik niet voorbij komen. En wel over edelherten. Ja, maar die zwijnen die worden dus al bijgevoerd... Uh, omdat jagers hun eigen speeltje in stand willen houden. Die zwijnen die zijn, uh, die worden iedere zomer behoorlijk vet gemest. Ja. En in de herfst wordt 80% neergeknald. Is er, eigenlijk iets de schuld, uh, is, is er eigenlijk iets wat niet de schuld is van de jager? Nou, weinig. Jagers hebben geen enkele rol in de Nederlandse natuur. En het zou mooi zijn als ze uh, dat ook eens keer zouden toegeven... dat hun manier van uh, beheren... Ja. ze proberen dat te verkopen als diervriendelijk... maar ja. als je kijkt naar wat er gebeurt met die dieren... aangeschoten, ja. uh, het slaan op de vlucht, gaan met kogels in hun lijf... liggen ze ergens te kreperen tot ze dat Ja, maar zijn. u pleidooi tegen de jacht, ken ik wel. Het gaat mij ja. nu om het bijvoeren van die dieren. Uh, ja, laten we eens... u, lijkt het, u lijkt het verband niet helemaal te snappen tussen dat bijvoeren... en dat dat uiteindelijk leidt tot een grotere populatie... En dus de jacht. En dat het een, een jagersargument is, terwijl als je echt kijkt naar die onafhankelijke dierenwelzijnsexperts, hè, we hebben ja. die maar u, ook slaat u slaat daar misschien één stap over, namelijk dat bijvoeren leidt tot overpopulatie. Nou ja, dat is de, het lange termijn effect. Nee, twee... want, want dat is dan het argument dat die jagers vaak gebruiken. Ja, luister eens, er zijn er gewoon ja. te veel van, die verstoren het, het ecologisch evenwicht. En dus uh, hebben wij de vergunning om er daar een aantal van af te schieten. Ja, dat zeggen de jagers. Dat en, zeggen de jagers. En wat er gebeurt met bijvoeren... kijk het korte termijn effect is dat het voor de zwakke dieren... dat je het eigenlijk alleen maar slechter maakt. Dus dat is dan een heel belangrijke reden... om daar goed over na te denken, om het niet te doen. Ja. Het lange termijn effect is dat je uh, de verminderde uh, vruchtbaarheid... die ook het gevolg is van een tijdelijke gebrek aan voedsel... een tijdelijke voedselschaarste, ja. dat je dat verstoort. Dus bijvoeren Ja, dan, dan krijg je er dus weer meer van. Ja, dan krijg je meer dieren. En dat komt de jagers heel goed uit. Zodat ja. zij kunnen zeggen... Nou, als wij die dieren niet schieten, dan wordt het er wel erg veel. Goed. En dat zie je dus gebeuren op de Veluwe. Dan ja. kom je in de situatie dat echt de helft tot 80 procent... van de dieren ieder jaar opnieuw Goed. wordt neergeschoten. Um, bijvoeren mag dus niet. Staatsbosbeheer heeft gewaarschuwd dat mensen die dat doen... Uh, een boete krijgen. We hebben nog even met ze gebeld. Ze worden zelfs voor de officier van justitie gebracht... die dan uh, de hoogte van die boete, althans in eerste aanleg... moet gaan uh, bepalen. Uh, dus met andere woorden, dat moet je niet doen. Maar toch zijn er mensen op sociale media die oproepen om dat wel te doen. Er worden met hele hooibalen uh, gesleept. En van die mensen is Masha Vrolijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom, waarom uh, gaat u dieren bijvoederen terwijl dat niet mag? Wij gaan dieren bijvoederen omdat het niet mag. Uh, dat doen wij omdat uh, wij vinden dat de beest uh, gevoerd moet worden. Maar het is strafbaar. Op, ja, dat weet ik. We staan daar op een hele grote kale vlakte. Ja. Uh, waar geen voer is. Met een groot hek omheen. Dus uh, de argumenten die gebruikt worden dat het wild is. Dat vinden wij dus... Uh, Slaan. Maar het is zinloos, zegt Staatsbosbeheer, en zelfs mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren, sterker nog, het werkt alleen maar aan voor rechts. Nou, dat is dus ook niet waar. Dat is het riedelsje wat steeds opgenoemd wordt. Wij, uh, de boeren weten dat zodra je wil dat het vee zwanger wordt, geeft ze juist een tijdje minder eten. Daardoor worden ze juist vruchtbaarder. Alleen het verhaal wat er nu rondgaat, is dat ze vruchtbaarder worden als ze juist wel bijgevoerd worden. Maar... Dus, uh, laten we daar eens eerst naar gaan kijken. Nou, dat is wat Staatsbosbeheer namelijk zegt. Bent, bent ja. u zelf boswachter? Ik ben geen boswachter, nee, maar wat, bent u dan, wat, wat bent u wel dan ik, in de dagelijks leven? Ik zit op een boerderij zit ik en ik, ik, ik, ik fok honden. U fokt honden? Ja. ja. Maar goed, als die boswachters nou zeggen... als je die, als je die uh, uh, grote grazers uh, op dit moment te eten geeft... dan uh, gaan ze zich voortplanten. En dat is nou net niet het, te, het goede jaargetijde ervoor. Nou ja, wij hebben van een, een, een boer heb ik gehoord... Uh, die zelf vee heeft. Ja. En van meerdere boeren. Dat uh, juist als ze minder eten krijgen... worden ze vruchtbaarder. Dat is ook hoe boeren dat doen met hun eigen vee. Als ze willen dat er meer lammetjes geboren worden... meer kalfjes geboren worden... zorgen ze ervoor dat ze eerst uh, uh, mager worden neergezet... Ja. zodat ze vruchtbaarder zijn. Dus het maar, is eigenlijk de omgekeerde wereld. Ja, Dus die dierenartsen die, die, en, de, en de boswachters die weten niet waar ze het over hebben? Ik denk dat ze heel goed weten waar ze het over hebben... maar ik denk dat dit voor hun uh, het beste verhaal is... om, om te zorgen dat het niet gevoerd wordt. Ja. En uh, stemt u ook Partij voor de Dieren eigenlijk? Nee, ik stem ook geen partij voor de dieren, nee. Waarom niet? Als u zo begaan nee. bent met dieren? Ik ben heel erg begaan met dieren. Maar ik vind dat ieder, ieder voor zich... want dat is dus ook hoe het initiatief is ontstaan. We ja. zitten heel lang te kijken. Iedereen heeft het over de oostvaardersplassen. Ja. Het is een, een probleem wat, wat bij iedereen leeft. En het is vanuit mijn kant... was het meer iets van dat ik zei van... als niemand er wat aan gaat doen... dan blijven we allemaal maar roepen. Daarom ben ik er zelf in mijn eentje heen gegaan. En dit is allemaal daarna op gang gekomen. Ja. En ben ik gaan bijvoeren... omdat ik vond vanuit mijn eigen... dat je beesten niet uh, kan opsluiten. Dus u weet het beter eten. dan alle experts? Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat ik het beter weet dan alle experts. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn... Uh, met mij, die vinden... Dat, dat het beleid zo niet kan. Nee. Nou ja, het kan zijn, zijn, maar het, het is in ieder geval... strafbaar wat u doet. Hebt u de ja. boswachter al aan de deur gehad met een procesverbaal... of bent u al opgeroepen bij de officier van justitie? Nee, nog niet. Nee. En uh, schrikt dat u af om door te gaan met dat bijvoeren? Nou, het schrikt mij niet af. Nee, ik vind het ons morele plicht. Uh, in Finland bijvoorbeeld ja. is, nu een, uh, is, is nu in het nieuws, ja. of in Zweden, ja. dat, uh, dat, dat, dat daar de, de beesten moeten worden bijgevoerd. Ja. Uh, de beesten die daar in het wild leven, wordt er opgeroepen in ja. de kranten... of die alsjeblieft bijgevoerd kunnen worden. Dat zijn ja. de wilde beesten die daar rondlopen. Ja. Die trekken nu de steden in omdat ze honger hebben. Omdat er nu zo'n zware winter is. Ja. Dus nou wordt er opgeroepen om ze nu bij te voeren... zodat ze het allemaal kunnen overleven. Ja. En dat ze dan zo meteen, als er weer genoeg voer is... dat ze de bos intrekken. Het is toch de omgekeerde wereld. En daar hebben ze veel meer ruimte, de beesten. Ja. Goed, uh, mevrouw Vrolijk, Ik dank u zeer uh, voor uw tijd vanochtend. Mevrouw want in Zweden doen ze het wel en daar hebben ze veel meer ruimte. Ja, kijk, er kunnen natuurlijk echt noodsituaties ontstaan... waarin, uh, als de experts dat ook adviseren... dat je wel kan overgaan tot een tijdelijke maatregel. Dat sluiten we niet uit. Maar onder deze omstandigheden uh, en uh, het natuurlijke verloop... en de natuurlijke processen die door de experts... Uh, tien jaar geleden al zijn vastgesteld... Van, ja, dat dat gebied functioneert als een normaal natuurgebied... Mm. Uh, moet je echt goed nadenken over... Uh, wat je bewerkstelligt als je gaat bijvoeren of andere ja. ingrijpen en wat dat betekent voor de individuele dieren. En daar ja. is gewoon heel goed naar gekeken. Toch, toch was uw partij, juist de partij, die het altijd had over het verankeren van grondrechten van dieren in de grondwet. Ja, dat uh, klopt. Met andere woorden, dieren zijn uh, uh, nou ja, bijna net zo belangrijk als mensen. Even kort gezegd, uh, in die grondwet staat dat de overheid ervoor zorg moet dragen dat iemand een inkomenszekerheid heeft uh, of een bestaanszekerheid is exact uh, de formulering. Uh, zou dat dan ook wat u betreft niet voor die dieren moeten gelden? Nou kijk, Het allerbelangrijkste is dat we ons wel realiseren dat dieren in de natuur het allerbeste af zijn als de mens zich niet met ze bemoeit. En als je kijkt naar de welzijnsaspecten uh, van uh, dieren die in het wild leven tegenover dieren die gehouden worden, ja. Ja, dan, dan doet de natuur het echt wel beter dan de boeren. Ja, dus u wilt, wilt liever een land zonder mensen en met dieren? Je moet je voorstellen dat koeien in de melkverhouderij ieder jaar een kalf moeten werpen, dat dan meteen bij ze wordt weggehaald, omdat alle melk naar de supermarkt moet. Ja, dat gebeurt in de Oost Oostvaardersplassen niet. Dan mogen dieren gewoon voor hun eigen jong zorgen. Ze hebben hun normale groepstructuren. Ze mogen paren met wie ze willen. Ze zijn vrij. En ja, bij het leven in de natuur hoort ja. dat er uh, ieder jaar een periode is... waarin de omstandigheden minder, minder makkelijk zijn. Ja. Uh, uh, omdat de Oostvaardersplassen is gecreëerd... hebben we heel goed gekeken van is dat daar wel op orde? Ja. Wat moet er gebeuren? Wat is onze verantwoordelijkheid? Nou, dat gebied moet verbonden worden met de Veluwe. VVD en CDA en de SGP en de PVV houden dat tegen. Mm. Wij knokken daarvoor. Uh, en voor die, al die andere manieren waarop je kan ingrijpen... ik begrijp dat heel goed, maar je moet bij iedere maatregel... die je kan bedenken, goed afvragen ja. wat betekent het voor de dieren. En bijvoeren gaat helaas ten koste van de zwakste. En daarom zijn we daar echt tegen. U hoort een telefoon. Tijd voor Dries Roelfink, Vanuit uh, de binnenstad, vlakbij het Vondelpark trouwens. Klein stukje natuur in de hoofdstad. Dries, goedemorgen. Ja, klopt. Goedemorgen, Sven vanuit een spierwitte pc hoofdstraat hier nog steeds. Ik kijk naar beneden en dan zie ik dames lopen zonder oormerk... en die lopen op naaldhakken over de besneeuwde straat. Dat is prachtig om te zien. Ik ga straks zelf even naar Laren... want daar is op 18 maart op zondag Fren, tegen jou gezegd... Eh, bij Brink 20, dat is een hele gezellige zaak... Dat doen ze dus, diner dansant met Dries. En dan vraag ik me af... Ik weet dat jij een goede drummer bent nu, maar kan jij ook een beetje dansen? <laughs> uh, dat is niet mijn allergrootste specialiteit. Maar zullen we het even beperken tot de dieren? Dan gaan we over de dieren verder. Ik ga straks de eentjes voeren in het park, Als dat mag. Want daar worden werkelijk enorme hoeveelheden brood in die, in die vijvers gegooid. En afgelopen zomer is er nog een Engelsman... Die is gearresteerd, want die probeerde dus de eenden dronken te voeren. Die zat dus aan de rand van de vijver met een joint en een fles whisky. En die doopte dus die broodkorsten in zijn whisky. En die gooiden het dan naar de eenden. Naar die eenden werden steeds luidruchtiger. Een van die mannetjes eenden met zo'n groene kop, weet je wel. Die kon zijn evenwicht niet bewaren, Die viel zo op, op zijn zij. Die kreeg moeite met zwemmen. Er stonden nogal wat mensen omheen. Die stonden daar om te lachen. Maar die man is toch wel even door de politie meegenomen. En twee dagen later zat hij er dus weer. En toen kreeg hij een algeheel parkverbod. Dus ja. wat mij betreft zeg ik: bijvoeren mag. Maar zonder alcohol. <laughs> Dankjewel. Mm. Nou, Daar bent u het vast mee oneens, mevrouw Ouwehand. Nou, dat van die alcohol, uh, <laughs> daar ben ik wel met, uh, met de Rolf in eens, hoor. Ja, ja maar ja, kijk, weet je, het, het, um, ik snap de impuls. Uh, maar het is echt van belang dat je goed bij alles wat je kan bedenken... nadenkt van, is het nou wel of ja. niet in het belang van de dieren? Maar, maar, maar laten we het ook eens beperken tot vogels, bijvoorbeeld. Veel van die mensen uh, hebben een vogelhuisje... of hebben uh, een, een, een vetbal in de tuin hangen. Ja, mag dat wel? Ja, daar is, daar is ook discussie over. En uh, uh, daar probeer ik ook gewoon scherp in te zijn van wat, wat werkt wel en wat werkt niet. En de vogelbescherming heeft daar uh, wel adviezen over. Ik denk dat het goed is om die te volgen. Mm. Uh, maar in zijn algemeenheid. Um, is het wel van belang dat we ons realiseren dat dieren in de natuur... en dan moet de natuur wel voldoende op orde zijn. En ik snap dat daar vragen over zijn bij de Oostvaarderplassen... omdat de mensen het hebben gecreëerd. Ja, en omdat die, die... en omdat die hekken, hun runderen, edelherten en koningpijden daar van oorsprong niet uh, rondliepen. Al was het maar omdat het namelijk zee was. Ja, nee, precies. Dus kijk, dat hele project... Dat, we zijn daar tegen. Dat had niet daar uh, moeten komen. Moet die maar dan is de mens toch mede verantwoordelijk... voor het plaatsen van die dieren daar? Ja. Dat en is klopt. de mens dan niet ook ja. mede verantwoordelijk... voor het feit dat die dieren daar een beetje kunnen overleven? Ja, klopt. En, en dat zijn ook heel terechte vragen. En daar is dus uh, al zo'n beetje dertig jaar over gediscussieerd. En sinds een jaar of tien is de conclusie... dat die dieren, dat die populatie zich hebben gestabiliseerd... dat die dieren zijn verwilderd, dat die zich daar in beginsel goed redden. Dus ja, als alle experts dat zeggen uh, en, en er ook op wijzen... dat uh, ofwel bijvoeren ofwel steriliseren... wat ook vaak wordt genoemd, dat dat enorme... Uh, Um, nadelen heeft voor het dierenwelzijn. Dat de dieren daar niks mee opschieten. Ja. Ja, dan Goed. is het onze plicht om, uh, ook al he, wordt het niet makkelijk begrepen... denken mensen, he, die oostwaarders plassen, waarom doe je daar niks aan? ja We moeten echt kijken naar wat wel in het belang is van de dieren en wat niet. Ja. En wij volgen dus de adviezen van de experts op. Hebt u een verklaring voor het feit dat passie voor dieren... Uh, nog wel eens gepaard gaat met uh, bedreiging en geweld? Nou, ik denk dat uh, over alles waar mensen gepassioneerd over zijn... dat er wel eens eentje uit de bocht schiet. Dat zie je in alle maatschappelijke discussies die hoog oplopen. Ik vind dat... Altijd jammer. Bedreigingen horen echt nergens bij in geen enkele discussie. Maar kunt u zich voorstellen dat iemand een boswachter gaat bedreigen... omdat hij zegt, je mag die dieren niet bijvoederen? Nou, dat moet je gewoon niet doen. Uh, aan welke kant van de streep iemand ook staat... bedreigingen horen niet bij een normaal maatschappelijk debat. Dus hou daarmee op. Uh, je ziet dat ook bij andere maatschappelijke discussies die hoog oplopen. Uh, doe dat niet. Goed. En als mensen een insectenkolonie willen voederen... omdat ze bang zijn dat die insecten uitsterven in de winter? Dat heb ik nog niet zien gebeuren. Ik ben zeer benieuwd wie daar het initiatief toe neemt. Ja, hangt dat er ook niet mee samen dat veel mensen insecten... niet zulke leuke dieren vinden en een edelhert wel? Dat zou kunnen, maar ik wil niet laat dunken doen... over de betrokkenheid die mensen voelen bij dieren. Ik denk dat dat een heel goed signaal is en ik denk dat dat ook hoop geeft. Maar voelen mensen zich niet vooral betrokken bij dieren... die enige mate knuffelbaar zijn? Nou, Beter betrokken bij een deel van de dieren dan bij geen enkel dier. Dus ik vind dat een hoopgevend signaal. En ik denk dat dat ook heel veel hoop geeft... om een einde te maken aan al dat dierenleed... wat in Nederland achter gesloten deuren plaatsvindt... en waar we niet zoveel van zien en wat allemaal niet in de telegraaf staat. Als het zo belangrijk voor u is trouwens om die oostvaardersplassen te verbinden met de Veluwe. Ja. Waarom doet u dan eigenlijk niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Almere en, en Lelystad? Nou, we doen in Almere zeker mee. en uh, We zitten ook in de Provinciale Staten van Flevoland. En dankzij de VVD is het misschien ook wel goed dat mensen dat weten. heeft de Tweede Kamer trouwens helemaal niks meer te vertellen over de Oostvaardersplassen, want de VVD heeft dat op het bordje van de provincie gelegd. Mm. En daar is sinds de provincie erover gaat meteen een voorstel ingediend door de VVD en de SGP om volop de jacht te openen in de Oostvaardersplassen. Ja. Dat is dus waar die Partijen voorstaan die altijd moord en brand over dat zogenaamde... Hè, uh, oh, de dieren hebben het daar zo slecht. Wat ze willen is de jacht openen en al die dieren afknallen. Nou, wij zijn daar zo tegen, dus we doen er alles aan om dat te voorkomen. Ja, het is allemaal de schuld van de jager. Nou, de jager helpt niet. En het zou mooi zijn als we afscheid nemen van de jacht in Nederland... En ja, in alle natuurgebieden. <laughs> ja. ja, god, dat is een nieuw standpunt, of niet? Nou, we kunnen het niet vaak genoeg herhalen, toch? Ja, moet ik een persbericht de deur uit doen. Partij voor de Dieren, dubbele punt. Wij zijn tegen de jacht. Alles wat u kan doen om te helpen, daar zijn we ontzettend voor. Goed, maar u bent tegen dat bijvoeren van die dieren... en de argumenten hebt u gedeeld. En u staat aan de kant van Staatsbosbeheer, waaronder die boswachters vallen. Ik dank u zeer, mevrouw Ouwehand. Graag. Gedaan. En morgen, dames en heren, een nieuwe gast in een nieuwe 1 op 1. Het loopt tegen twaalfen. Dat betekent dat deze zender zometeen verder gaat met de Nieuws-PV. De presentatie is net als gisteren en eergisteren. En zoals heel vaak in handen van uh, Willemijn Veenheilver. En wij uh, melden ons morgen weer. Tot dan. Sven, Sven, ik zeg tegen mijn plastisch chirurg... ik wil graag mijn geslachtsdeel laten vergroten. Nou, zegt hij, uh, ik hou je niet tegen. Vertel, KRO, NCRV. NPO Radio 1. Bureau Buitenland brengt in aanloop naar de presidentsverkiezingen... de vierdelige Rusland-serie de Dacia. En u kunt er wel bij zijn. Vanaf morgenavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. De Dacia. Het nieuws van alle kanten.